Uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Straks in het NOS Radio 1-journaal spreken we topman Gerard van Olven van SNS Reaal over het grote verlies van de bank. En de staatssecretaris Dijksma van Landbouw over de aanpak van illegale handel in Ivoor. Eerst nu het NOS-journaal. Loppersum in Groningen is vannacht opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Het was voor de Nederlandse begrippen best wel een flinke... met een kracht van drie op de schaal van Richter. De aardschok werd niet alleen in Loppersum, maar ook in de wijde omgeving gevoeld. Veel mensen schrokken wakker en er waren een paar die twitterden... dat iedereen maar minister Kamp wakker moest bellen. Hij gaat als minister van Economische Zaken over de gaswinning... de oorzaak van de bevingen in Groningen. Deze bewoonster van Loppersum was flink geschrokken. Het huis schudde.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 Bankenverzekeraar SNS Reaal heeft vorig jaar een verlies geleden van ruim 2,3 miljard euro. De verliezen komen vooral door de vastgoedtak Property Finance. Zoals verwacht moest daarop flink worden afgeschreven. Ook op de verzekeringsdochters van SNS Reaal moest flink worden afgeschreven. Maar zonder dat alles rolt er een netto winst uit de bus van 386 miljoen euro. Aanbieders van Flitskrediet overtreden massaal de wet. De Autoriteit Financiële Markten heeft de afgelopen drie jaar 21 bedrijven onderzocht. 18 waren in overtreding. In een paar gevallen werden flinke boetes opgelegd. Flitskredieten zijn kredieten van 50 tot een paar honderd euro. En consumenten betalen daar volgens de AFM woekenrentes over. En dat moet stoppen. Omdat wij hier te maken hebben met een volstrekt onethisch verdienmodel... waarvan de allerzwaksten in onze samenleving eigenlijk het slachtoffer worden. Kijk, er worden allerlei eh, kosten berekend eh, onder allerlei noemers en allerlei namen. Maar uiteindelijk komt het gewoon neer op een woekerrente die dit soort bedrijven ook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 Egyptische staatsmedia melden dat Sisi in Rusland voor 2 miljard dollar wapens gaat kopen. Die worden betaald met miljarden die Saudi-Arabië, Kuwait en de Golfstaten hebben toegezegd. Oud-burgemeester Ray Nagin van de Amerikaanse stad New Orleans is schuldig bevonden aan omkoping en fraude. Hij nam zo'n anderhalve ton steekpenningen aan en maakte geregeld snoepreisjes op kosten van bedrijven. Negin werd in 2005 wereldwijd bekend. toen New Orleans onder water kwam te staan. door de orkaan Katrina. Hij leverde toen in het openbaar. felle kritiek op president Bush. en het trage optreden van de Amerikaanse overheid. En nu hangt hem een gevangenisstraf boven het hoofd. die kan oplopen tot 20 jaar. De advocaat van Negin is onaangenaam verrast. Ik ben Ik dacht dat de vinden. Maar we gaan naar het. appellate I'm surprised. I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 Klanten dingen af omdat ze het gevoel hebben dat ze te veel betalen... maar ook omdat ze minder te besteden hebben. De Consumentenbond juicht het toe dat consumenten vaker afdingen. Dat betekent dat ze mondiger zijn en weten welke rechten ze hebben, zegt de bond. Het weer nog, af en toe zon, maar ook enkele buien. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen overdag droog en wat zon. Zaterdag weer onstuimig met veel wind en een bui. En het wordt erg zacht, 11 tot 14 graden. John bij de ANWB. Het is vrij normale ochtendspits met in totaal 103 kilometer file. Het zijn voornamelijk de dagelijkse files bij Amsterdam en in het zuiden van het land. De langste files staan op de A8 richting Amsterdam, bij Oostzaan 5 kilometer... en op de A9 richting Amstelveen staat 6 kilometer bij Batuverdorp. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum staat tussen Tiel en Waddeooijen 6 kilometer. Dankjewel. Straks na half negen gaan we rodelen. Ja, echt waar.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 Als het om de gaswinning in Groningen gaat, waagt minister Kam van Economische Zaken zich niet aan voorspellingen. Maar wat er over drie jaar gaat gebeuren, dat weten we niet. Daar moeten we nog een heleboel dingen voor uitzoeken. Maar ondertussen blijft de bodem in Groningen beven. Het LOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. De inwoners van de provincie Groningen zijn vannacht weer opgeschrikt door een aardbeving. Verslaggever Kamer is in Loppersum. Het dorp ligt vlak bij het epicentrum van de beving. Het KNMI heeft gemeld dat om drie uur dertien hier vannacht de aarde opnieuw beefde. 3.0 en dat noemen ze bij het KNMI ook een, een zware aardbeving. Het is in ieder geval de zwaarste in een half jaar tijd. Als ik het goed heb is het inmiddels de elfde aardbeving van dit jaar. Want je moet bedenken dat de aarde hier voortdurend in beweging is. Maar tot nu toe bleef het bij tussen de één en de twee en soms nog, nog minder. Maar dit is dus weer een, weer een zware voor het eerst in een, in een half jaar tijd. Het is niet de zwaarste.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 80% minder gas uit de grond te halen. En toch beesten de bodem. Maar het is toen ook al gelijk gezegd door minister Kamp van Economische Zaken... dat het wel een tijdje zal duren voordat de bodem hier tot rust komt. We houden u vandaag op de hoogte van de gevolgen van die aardbeving. Bijna tien over acht. We het hebben over flitskrediet. De aanbieders daarvan overtreden massaal de wet. Autoriteit Financiële Markten, (AFM) heeft in de afgelopen drie jaar bij 18 bedrijven ingegrepen. In gevallen zijn er forse boetes opgelegd. Flitskredieten zijn kleine kredieten van 50 tot uh, 50 euro tot een paar honderd euro. En consumenten betalen daarvoor volgens de AVM, uh, AFM woekerrentes. Het is een verwerpelijk verdienmodel, zegt de autoriteit. De, de allerzwakste worden hier benaderd, puur en alleen uit, uit, uit het oogpunt van, van eigen geldelijk gewin, ten, uh, ja, ten koste van een zwakkere consument. Economie-redacteur gert Dennekamp. Wie maakt gebruik van deze leningen? De zwakke consument, horen wij? Ja, het zijn mensen die snel geld nodig hebben... en daarvoor niet bij de bank uh, terecht kunnen. En dan gaat het inderdaad vaak om... Uh, ja, niet van die grote bedragen, leningen van 50 tot 500, 600 euro. En die lening die sluit je ook af voor 15 of 30 dagen hooguit. Dus het zijn echte, snelle leningen die ook snel op je rekening gestort kunt krijgen en ze adverteren ermee... dat je op die manier dus een tijdelijk gat even zou kunnen vullen. Maar de kosten kunnen enorm oplopen. En volgens de AFM is de groep mensen die hier gebruik van maakt... dat is ook vaak een groep mensen met vaak al schulden... en die door deze leningen en de kosten daarvan... eigenlijk alleen maar verder in de problemen komen. Het zou gaan om woekerrentes. Hoe hoog zijn die rentes? Nou, het gaat niet zozeer alleen om de rente, maar het is een beetje hoe je het optelt. Want soms wordt er zelfs geadverteerd van de lening is gratis. Maar dan moet je betalen voor extra bijkomende kosten. Als bijvoorbeeld een garantstelling of een levensverzekering. Als je het geld snel wil hebben, wat in vaak, eh, van deze gevallen natuurlijk vaak het geval is... moet je daar ook weer apart voor betalen. Of je betaalt weer apart voor de SNS'jes. Of je betaalt weer apart voor de rekening. Nou, als je die sommen allemaal bij elkaar optelt... Dan zegt de AFM, dan kom je eigenlijk tot sommen die vergelijkbaar zijn met boekerrentes. De AFM telt al die sommen wel op. De aanbieders zeggen van ja, dat kun je eigenlijk niet doen, want het is geen rente. Maar zegt de AFM, het zijn wel gewoon de kosten die mensen betalen over de lening. En als je dan 100 euro leent, dan kan het maar zo zijn dat je binnen 15 dagen 35 euro kosten betaalt over de lening. Die lening. Nou, Dat zijn natuurlijk astronomische bedragen, zeker als je dat uitrekent op jaarbasis. En dat mag in Nederland niet en dus daarom treedt de AFM op. Ja. En de aanbieders zijn daar dus Jan, niet duidelijk over? Nee, de aanbieders zijn er niet duidelijk over. Want soms wordt echt gesuggereerd dat, het, uh, uh, dat, dat er geen rente hoeft uh, betaald te worden. Uh, vaak is dat ook zo als je aflost binnen de gestelde termijn. Maar dit is een hele zwakke groep, zegt de AFM... En heel veel van die aanbieders gaan er gewoon vanuit dat de mensen binnen die 15 dagen ook niet zullen afbetalen. Dan komen al die inkassokosten en andere kosten erbij. En dan loopt de rekening heel erg op. En volgens de AFM zit dat echt in het verdienmodel van veel van die aanbieders. Dat ze op deze manier eigenlijk die zwakke consument in de fuik laten zwemmen en dan eh, opzadelen met enorme kosten. Nou heeft de AFM hoge boetes uitgedeeld. Ja, Het is maar wat je hoog noemt, maar die maken helemaal geen indruk geloof ik hè? Nou ja, een, een groot aantal aanbieders is wel verdwenen hoor, van de Nederlandse uh, markt. Uh, de K AFM claimt ook dat het aantal uh, uh, leningen dat wordt afgesloten uh, enorm is uh, gedaald. Uh, maar een aantal aanbieders is nog wel steeds actief. Uh, nu vaak vanuit het buitenland, vanuit Londen, Cyprus, Malta. Uh, een aantal van de websites zijn nog steeds in de lucht. En de AFM zegt, ja, wij proberen daar ook tegen op te treden. Maar dan hebben we hulp nodig van onze collega's in het buitenland. En dat kost gewoon wat extra tijd. Maar de waarschuwing van de AFM is dat ook deze bedrijven die dit nog steeds aanbieden... uiteindelijk uh, aangepakt zullen worden. Dankjewel. economie-redacteur jan Dennekamp. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Vandaag een grote internationale top... over de handel in bedreigde diersoorten. Prins Charles en zijn zoon William die namen het voortouw. In een videoboodschap vragen ze in verschillende talen... aandacht voor de gevolgen van de handel in beschermde dieren. Lina Tahida, Hayatul Baria, tu en Gane, tu seede, waniyama. Let's unite for wildlife. Ja, het waren het Charles en William in het Engels, maar ook in het Swahili en in het Arabisch. Onze staatssecretaris van Landbouw is daarbij vandaag in Londen, mevrouw Dijksma. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is dit probleem? Heel groot. Uh, we hebben gezien dat in de afgelopen jaren. Uh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 En daarnaast is het natuurlijk dramatisch dat we deze iconische dieren... zoals bijvoorbeeld de olifanten of de neushoorns... eigenlijk voor deze generatie bijna verloren zien gaan. Mevrouw Dijksma, het probleem is bekend. Uh, al jaren wordt erover gepraat, over die illegale ivoorhandel. En dan lees ik in de stukken die bij die conferentie horen... dat sinds 2007 is verdubbeld. Gebeurt er dan niets? Nou, in ieder geval te weinig. En dat is ook, denk ik, een belangrijke reden... om vandaag met maar liefst 46 landen bij elkaar te komen. Ook veel staatshoofden, ook uit landen waar... Bijvoorbeeld veel gestroopt wordt, landen waar uh, veel afgenomen wordt. Ook China uh, is er, he, landen die veel in, uh, import uh, van ivoor zeg maar, uh, op hun rekening hebben staan. En ik denk dat het echt nodig is dat we samen ook uh, nu een actieplan maken om uh, deze stroperijen echt aan te gaan pakken met concrete maatregelen. Ja, maar uh, zou dat het geval zijn? China komt, maar, maar voordat ze dat verbieden? Nou ja, kijk, het gaat erom dat in ieder geval ook een verklaring wordt getekend. En dat betekent ook dat er politieke wil is om er echt een einde aan te gaan maken. En het is ook nodig, omdat we zien dat de dieren langzamerhand uitsterven. Maar het is niet alleen een probleem voor de biodiversiteit en de dieren. We zien dat in de afgelopen tien jaar, ik geloof maar liefst tien um, of duizend rangers zijn gestorven in een werk om de dieren te beschermen. Dat betekent dat per week zo ongeveer twee mensen het leven laten die deze dieren beschermen. Dus er is echt heel veel reden om in actie te komen. En Nederland komt vandaag ook niet met lege handen. En we hebben een miljoen euro voor een heel pakket aan maatregelen... waar we met landen als Botswana, Kenia en Rwanda ook afspraken over gaan maken. Maar nog even over China. Eerder we met de correspondent van NRC in Shanghai. En hij zei, ja, er zijn winkels die vergunningen hebben. Dus dat is het officiële gedeelte. Daar kunnen ja. dan afspraken over gemaakt worden. Maar er zijn minstens net zoveel illegale winkels. Ja, precies. Dat is een heel groot probleem. En daarom is het ook belangrijk dat de Chinese overheid zich ook echt committeert aan het aanpakken van die illegale handel. En er wordt dus vandaag ook een moratorium afgesproken... op de handel in Ivoor. En het kan natuurlijk wat mij betreft... altijd nog vele stappen verder gaan. Maar ik denk dat deze eerste grote stap... Uh, wel ook gezien de afgelopen jaren... wel van grote betekenis ook uh, is. En het betekent dat heel veel landen... en ook heel veel regeringen... waaronder bijvoorbeeld de Britse leider Cameron... Uh, die hier ook een rol in wil spelen... gewoon wat dat betreft de druk uh, op uh, de Zetten. En ja, Nederland is belangrijk. We hebben een belangrijke logistieke positie. En kunnen daar ook in de ketenaanpak tegen stroperij natuurlijk een goede rol spelen. Ja, over die keten gesproken van Dijksma. Want die miljoen euro zegt u, ja, dat gaat dan vooral naar Afrika. Dus dan ga je daar de stropers aanpakken. De criminele organisatie, want het is een hele criminele industrie. Absoluut, dus, maar zou die ja. focus dan toch niet meer op de markt moeten komen te liggen? Dat de, dat de vraag wordt, uh, wordt teruggedrongen? Absoluut. Um, je hebt eigenlijk een aantal zaken die je tegelijk moet doen. Dus we doen aan de ene kant het een en ander op het trein van parkbeheer... het opleiden van rangers, het verschaffen van moderne technologie... gps, nachtkijkers, logistieke samenwerking... bijvoorbeeld containerscans bij havens. Uh, en aan de andere kant moeten we ook de fundamentele oorzaak van dit probleem aanpakken. En dat is bijvoorbeeld armoede in Afrika zelf. En daarom hebben wij vanuit landbouw... want dat is echt een sleutel om mensen ook... Uh, economische groei in handen te geven. Ja, en een alternatief, hè? Om, eh, Ja, om ervoor te zorgen dat mensen gewoon een inkomen kunnen verwerven... en dat ze uit die armoede komen. Dus we moeten het inderdaad breed aanpakken. En Nederland laat zich op dit front ook van alle kanten zien. Staatssecretaris Dijksma van Landbouw in Londen. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag John Sahoka bij de ANWB. Nou, de teller staat op 140 kilometer. Vrij normale ochtendspits. De enige opvallende filo de A73. Nijmegen richting Venlo. Daar staat over een ongeluk tussen Kuikenhapsen en drie kilometer. Bank en verzekeraar SNS Reaal heeft de jaarcijfers gepubliceerd. Voor de eerste keer als genationaliseerde bank. Die cijfers zijn die brood, ruim 2,3 miljard euro. Dat werd wel verwacht, want er moest flink worden afgeschreven op die beroemde vastgoed, of beruchte vastgoedportefeuille Property Finance. U weet dat. Plus allerlei afwaarderingen op verzekeringsdochters die kwamen daar nog bij, zodat er uiteindelijk dan toch nog een netto winst uit de bus rolt van 386 miljoen euro. Gerard van Olven, de bestuursvoorzitter. Goedemorgen. En wat uh, vindt u dan uiteindelijk van die cijfers? Hoe, wat kunt u zeggen over de staat van de bank op dit moment? Nou ja, wat u zelf ook al aangeeft is dat het kernbedrijf maakt 386 miljoen uh, netto winst. Wat een hele keurige prestatie is. Uh, de bank beschikt over een hele sterke vermogenspositie. En ook de verzekeraar beschikt over een adequate vermogenspositie. En onderliggend is het kernbedrijf gewoon gegroeid. Bij de bank hebben we 50.000 nieuwe klanten. 1,8 miljard nieuw spaargeld. De verzekeraar is gegroeid, het marktaandeel van Zwitserleven is terug richting de 19%. Dus inderdaad, we hebben de bittere pil van de afschrijving op het vastgoed moeten slikken. Maar onderliggend heeft het bedrijf het gewoon uh, netjes gedaan. Netjes gedaan, maar is de bank nu ook solide te noemen? De bank is zeer solide te noemen. In de zin dat, uh, als we kijken naar de kapitaalsratio van de bank, die is uh, 16,6%. En dat is, uh, uh, ja, dat is zeer solide. En ook even de kapitaalsratio, uh, wilt u dat even uitleggen? Nou, wat wij als bank natuurlijk uh, doen is, er wordt gekeken van wat voor posten hebben wij op de balans staan. Dat zijn vooral voor onze Nederlandse hypotheken. Hoe risicovol zijn die? En hoe sterk is de vermogenspositie? Dus hoeveel kapitaal hebben wij als bank om die risico's te kunnen ondervangen? Nou, daar zijn uh, wettelijke voorschriften voor om geleidelijk aan naar 12% toe te groeien. Wij zitten op dit moment op 16,6 en zitten dus al ruim boven datgene wat uh, gevraagd wordt van de banken. Maar hoe zit het dan met die molensteen van het vastgoed? Zitten nou, ook... u niet in de weg? Ja, die moest weg, die is ook weg. Die hebben wij uh, op 31-12 kunnen afstoten en overgedragen aan, uh, aan NLV. Conform datgene wat uh, de Europese Commissie van ons, uh, van ons vroeg. Dus daar bent u helemaal vanaf? Dat... Daar zijn wij als SNS Reaal helemaal vanaf. Maar het betekent wel dat wij dus inderdaad in 2013 die bittere pil hebben moeten nemen... die eigenlijk al op 1 februari ten tijde van de nationalisatie was bepaald. Maar dat is dus eenmalig? dat is eenmalig. Ja. En, en u geeft het al aan, de klanten hebben het vertrouwen niet verloren. Dat is natuurlijk wel makkelijk als u nu nationale bank bent, hè? Nou, ik denk dat dat een tekort uh, op de bochtredenering uh, uh, is. Wat we gewoon zien is dat klanten zich vertrouwd voelen bij SNS... en dat onze mensen enorm hun best hebben gedaan... om ook die band met de klanten weer te herstellen. En dat is gewoon, uh, dat is gewoon gelukt. Hoe gaat het in de toekomst met de bank? Zal die weer verkocht worden? Ja, wat, uh, wij zullen dus uh, op last van de Europese Commissie zullen wij de bank en de verzekeraar uh, moeten splitsen. Daar zijn we nu ook druk mee bezig. Dus dat betekent dat wij uh, dat in de loop van dit jaar medio dit jaar vergaand gedaan zullen hebben. En vervolgens uh, zullen we in eerste instantie de verzekeraar moeten verkopen. Daar komt de minister in maart over met advies uh, naar de Kamer. En uh, vervolgens heeft hij aangegeven dat hij in de zomer wil praten over de toekomst van, uh, van de bank. En wij gaan ervan uit dat de staat op termijn de bank weer wil privatiseren. Ja, en privatiseren zou ook verkopen kunnen betekenen, want het is natuurlijk wel een systeembank. Ja, privatiseren betekent dat er een andere eigenaar voor de bank komt dan de staat. En dat kan op meerdere manieren en dat zou dus ook verkoop kunnen zijn. Maar ook een buitenlandse eigenaar bijvoorbeeld? Nou, het bedrijf zou naar de beurs gebracht kunnen worden. Er kan een buitenlandse eigenaar zijn, er kunnen institutionele beleggers zijn die graag in onze bank beleggen. Dus er zijn meerdere varianten. En het is te vroeg om te speculeren. Wat wel duidelijk is, is dat SNS gewoon een gezonde, vitale bank is... en dat daar veel interesse in is. Ja, dus, dus u vindt dat de bank daar al wel aan toe is? Dat is bij Onze eerste prioriteit is dus het splitsen van de bank en de verzekeraar. En vervolgens de verkoop van de verzekeraar. Wij denken dat de privatisering van de bank wat verder in de tijd zal liggen. Maar nogmaals, daar gaat de minister over. Ja, en tot die tijd um, blijft u hem zo goed mogelijk opbouwen... Nou, tot die tijd gaan wij door op de lijn die we hebben ingezet. Wat ik al zei, in 2013 50.000 nieuwe klanten en 1,8 miljard nieuw spaargeld na de nationalisatie. En die opgaande lijn zullen wij gewoon voortzetten in 2014 en 2015. Voelt het alsof u alleen maar bezig bent met puinruimen? Nee hoor, volstrekt niet. Het voelt alsof ik uh, uh, nogmaals eenmalig die bittere pil heb moeten nemen. En nu vooral voort kunnen met het bouwen van gewoon een goede bank en een goede verzekeraar. Dank u wel, bestuursvoorzitter van SNS Reaal Gerard van Offen. De ja, Olympische Winterspelen in Sochi. Het was er in Sochi gisteren 18 graden. Er werd gezwommen in zee. En ook voor vandaag is er prachtig lenteweer voorspeld. Het zijn vooral de snowboardpistes die last hebben van dat warme weer. Er wordt dag en nacht gewerkt om de sneeuw maar goed te houden. Ondertussen roept het wel vragen op over toekomstige locaties voor de Winterspelen.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 Of de staat voor Zuid-Korea dan. Martijs van der Wiel is nu nog in Sochi en daar sneeuwt het niet. Het vriest het ook niet. Olympische gevoel uh, heeft een enorme uitstraling. Helemaal tot aan het Olympisch stadion in Amsterdam. Daar staan de kinderen van de Olympia-school, die het er ook nog is... te springen van ongeduld om de ijsbaan te betreden, Marno Remmers. Ja, de school zelf zal qua leeftijd en gebouw bedoel ik... niet ver onderdoen van de leeftijd van het Olympisch Stadion. Historisch schoolgebouw. Oemit, sprak ik net. En dat is een enorme schaatser. Vertel. Uh, uh, ja, schaatst al, toch? Ja. ja. Maar is dat lange afstanden, korte afstanden? Wat doe je? Weet ik niet. Weet u niet. Ja. Schaatsen doet hij harder dan praten. En Betty heeft elke dag de vlam gezien, zei ze net. Nou, bijna elke dag. Ja? Wat, wat vertellen ze? Hoe gaat dat dan? Nou, dan gaan ze wel aftellen en dan, ja, steken ze de vlam aan. Ja, op het stadion, hè? Ja. Elke keer als er inderdaad een plak gewonnen is... schijnt zo te zijn dat zelfs mensen staan af te tellen hier in het Olympisch Stadion. Ja, het is natuurlijk eigenlijk ook een fantastisch moment voor de gymleraar. Het is uh, natuurlijk een fantastisch moment. Hier openen we op de mooie extra dingen. Dit is fantastisch voor kinderen als je op de basisschool zit. En je mag eigenlijk 500 meter verderop in je eigen stadion. In je eigen grote plek. Mag je gaan proberen fantastische tijden neer te zetten. Ja. Net zoals alle Nederlandse schaatsers nu in de Olympische Spelen in Sochi het fantastisch doen. Nou, helemaal te gek. Is het zo dat in Wout dus de gymleraar, is het te merken aan de leerlingen dat thuis dat schaatsen aanstaat? Ik zie hier zelfs op het schoolbord staan dat jullie vanmiddag om half drie ook gallen. Uh, ja, er zijn. Nou, sommige kinderen kijken natuurlijk bijna alles. Dat kan niet helemaal, want ja, je moet tussendoor ook nog een beetje naar school. Uh, het werkt sportstimulerend. Ja, natuurlijk. En sommige kinderen hebben hartstikke pech, want die zitten nu de sito te doen, of zo meteen. En, ja, oh. ja, ja, het leven is zwaar. hè? Ja, soms ja. heb je geluk en soms heb je pech. Ja. En wij hebben vandaag superveel geluk. Wie is van jullie echt een, een enorme schaatsfan? Wie, wie schaatst te veel? Ja, wacht eventjes ernaartoe. Ja? Hoe vaak en wat doe je dan? Ja. Hoe vaak doe je dat en waar? Uh, in Spanje, hier in Nederland, in de winter. Heel veel, heel, ik schaat heel veel. Ja. Liever schaatsen dan voetballen wellicht? Ja. Hoe komt dat? Ik, ben, uh, ik vind het gewoon leuk om te schaatsen. Dus je bent ook aan de buis gekluisterd... als er weer goud, zilver of brons gewonnen wordt daar in Sochi. Ik vind het heel leuk dat Nederland uh, goed presteert. Ja? En dat hij uh, goed is in sport. En dat hij goed kan schaatsen en zo. Maar als je dat zelf zou willen... zou je natuurlijk je hele leven erop moeten inrichten. Dan moet je elke dag trainen. Zou je dat willen? Ja, zou ik wel leuk vinden. Zijn er meer die dat zouden willen? Ja, goud winnen is natuurlijk fantastisch. Maar je moet, dat, je moet heel veel voor doen natuurlijk. Ja, heel veel. Ja. Nou is het niet alleen maar uh, sporten vandaag. Want het is eigenlijk een soort gymles, hè, maar dan op het ijs hier vlakbij. Het is ook een beetje geschiedenisles. Het, ja, zeker. We gaan ook eerst uh, ja, eerst de Olympic Experience in. En dat is het fantastisch mooie museum uh, in het Olympisch Stadion. Of ja, nog al waren. Ja, ja u wel, maar ik nog niet. Maar ik, ik, ik, ik kijk er naar uit. Ja. En misschien zit de volgende plakwinnaar hier wel, in deze groep. Het zou kunnen. Ik sluit het niet uit. Ik ga het vandaag bekijken. En uh, dan ga ik ja, als het lukt, dan ga ik de coaches natuurlijk even tippen. Hè? Ja. Jammer alleen dat na het overblijven vanmiddag er wel weer gewoon taalles is. Les drie. Jammer, maar eerst gaat ze. nou Remmers vanuit het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ja, in sneeuw ligt er ook al niks. Dus met sleetje rijden is het heel min dit jaar. Dus in Rodelen zullen we ook al nooit goed worden. De Duitsers die zijn er wel goed in. Een Olympische gouden medaille kan hem niet meer ontgaan. 140 kilometer per uur. En daar is de Olympisch kampioen van 2014. Hij komt uit Duitsland... Zijn naam, Felix Loch. Vier afdalingen gewonnen. En hier is de nieuwe olympisch kampioen in het rodelen bij de vrouw. Haar naam, Nathalie Geisenberger. Fascinerend. Met een enorme snelheid op een heel klein sleentje door zo'n baan naar beneden. Wij Nederlanders zijn daar niet goed in. Nou ja, er is er wel één. Dirk Jonkind heeft zich geprobeerd te plaatsen voor de winterspelen. En we spreken hem na half negen.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 1 minuut over half negen. Het NOS-journaal Jan van der Putten. De aardbeving van vannacht in Noordoost Groningen... was de zwaarste van het afgelopen half jaar. De schok had een kracht van drie op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Leermens in de buurt van Loppersum... maar werd ook op andere plaatsen gevoeld.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 En klanten dingen in de winkel vaker af dan een paar jaar geleden. Bijna de helft zegt wel eens te onderhandelen over de prijs. Vooral bij grote aankopen als elektronica en meubels. Van degenen die afdingen zegt een derde dat nu vaker te doen dan drie jaar terug. Meldt onderzoeksbureau IO Research. En dat zijn de hoofdpunten. Nou, weer plaza, Michiel Severin. Blijft het yeah. zacht vandaag, maar nat? Na, nat, ja. Het valt eigenlijk op dit moment wel mee. Er valt slechts een enkel buitje, vooral in het Waddengebied. En de rest van het land is het eigenlijk zo'n beetje droog. Maar als je naar het zuiden kijkt, dan zie je al wel dat uh, er heel veel bewolking hangt. En die bewolking, dat is de voorste begrenzing van een nieuw regengebied. En dat natte weer, dat komt uh, vooral vanmiddag misschien aan het einde van de ochtend al in uh, Limburg. En daarna breidt het zich langzaam over het land uit. De meeste regen trekt over het zuiden en oosten van het land. In het westen en noordwesten blijft het ook vanmiddag en vanavond wel geregeld. Ook droog valt het meer als een bui. Maar toch overal vanmiddag de paraplu nodig. En inderdaad ook weer zacht. Temperaturen gaan oplopen naar 7 à 8 graden. En dat is boven de normale waarde voor deze tijd van het jaar. Ja, en Michiel, zo dadelijk uh, horen wij in het uh, Radio 1 al meer over de overstroming in Engeland. Dat gaat daar maar door. Hoe is het met het weer uh, die kant op? Er blijft ook maar stormen en regenen? Ja, nou het grootste regengebied dat hebben wij. En, uh, en Frankrijk en Duitsland. In het zuidwesten van Engeland is het ook vandaag zeker niet droog. Maar het is niet meer zo erg als gisteren of eergisteren. Uh, zaterdag krijgen wij met een storm te maken langs de westkust. En uh, die storm die trekt ook weer vol over het zuidwesten en zuiden van Engeland. Hmm. Gaat daar ook gepaard met buien. Dus uh, verlichting is er eigenlijk amper in, uh, in dat gebied. Het blijft vooral zacht, ook daar. Maar ook heel erg nat en winderig. Dus uh, de omstandigheden zijn daar behoorlijk slecht. Michiel Severin, dankjewel. AMB Verkeersinformatie, John Sahoka. Met 105 kilometer file is het een vrij normale ochtendspit. Er zijn niet zo gek veel bijzonderheden. Wel op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Daar staat een ongeluk gebeurd bij Waardenburg. Daar staat 2 kilometer file. Daar is de linkerijst ook dicht. Dit is wat drukker dan gebruikelijk op de A8 richting Amsterdam. 7 kilometer tussen West-Zaan en Oost-Zaan. Dat geldt ook voor de A12. Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen Rewek en Nieuwebrug 6 kilometer.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 Luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Dan gaan we weer naar Sochi, naar de Adler Arena. Dat doen we iedere ochtend net na half negen schaatshal... waar Nederland tot nu toe iedere middag tenminste één medaille wint. Stefan Dalerbout, jazeker. Ja, dat is lekker. dat het nog na naar het goud van Stefan Groothuis? Uh, ja, dat kun je wel stellen. Ja, alhoewel de hoofdrolspelers van het uh, Olympische schaatstoernooi van vandaag inmiddels alweer op het ijs staan. Boer is al geweest. Leenstra, Wust en Beek, uh, Van Beker rijden nu hun, rondjes, hun trainingsrondjes. Naast mij zit Pauline van Deutenkom. Ja, gisteren met die uh, medaille, gouden medaille van Stefan Groothuis zat je hier met, met tranen uh, over de wangen hè, commentaar te doen. Ben je alweer een beetje bijgekomen? Ja, ik ben alweer bijgekomen. Maar het was wel echt, ja, het was gewoon echt heel mooi. En het is wel heel, uh, ook omdat uh, als je kijkt naar zijn topsport carrière tot nog toe, dan is het gewoon... Hè, dan lukt dat acht jaar geleden lukt het niet. Was hij eigenlijk, eigenlijk was hij misschien wel de beste en hij miste. Toen vloog hij de bocht uit in het rondje. Um, vier jaar geleden kreeg hij net voor de Spelen ontzettend hoge koorts... waardoor hij ja, nog... Redelijke duizend meter, heeft, maar bij lange na niet was wat hij wat kon. En dan, dan dit jaar, dan uh, vier jaar later, dan, dan flikt hij het gewoon. Ja, dat is, weet je, en dat maakt het, dat dat alles en ook wat de Jan in zijn carrière en in zijn leven meegemaakt heeft, dan maakt dat ja, een hele bijzondere medaille. En het is wel leuk, want je spreekt hier ook wat buitenlandse schaatsers. En ja. die, die zijn allemaal ook die zeggen van ja, hè, die Nederlanders kapen hier alles weg. En uh, dat is natuurlijk niet echt, uh, echt heel leuk om te zien. Maar ja, voor Stefan, dat, dat, dat gunnen, ze, gunnen ze hem ook. En ze vond het, ook een, uh, ja, het is gewoon ook een sympathieke vent. Ja, dat speelt allemaal mee. Ja. ja, dus het gaat er vanochtend nog zeker over, over gisteren. Uh, Stefan Grota, ja, die werd net wakker volgens mij, die twitterde al zoiets dat hij uh, wakker werd als Olympisch kampioen. Dat de dag alleen maar, de zonnige dag alleen nog maar zonniger is als uh, Olympisch kampioen. Um, maar wij gaan ook even vooruitkijken naar de duizend meter van vandaag. Uh, weer vier Nederlanders in actie. Ja, het begint een beetje vervelend te worden, maar het zijn eigenlijk alle vier podiumkandidaten. Het, het zijn alle vier inderdaad podiumkandidaten, ook als je kijkt wat ze... Uh... Wat ze dit jaar gedaan hebben. En, en bijvoorbeeld pakken we Margot Boer. Ja, die, die de bronzen medaille heeft gewonnen. En die dat ook gewoon. Uh, dat, ge dat geeft haar natuurlijk ook vleugels. En, en enorm vertrouwen. Om, om hier ook die duizend meter volle bak in te gaan. Straks. Uh, kijken we naar Marit Leenstra. Die, die, ja, en, en Lotte van Beek. Die bij elkaar aan de ploeg zitten. Het was wel leuk om te zien. Ze reden net uh, achter, uh, achter een ploeggenoot Jan Blokhuizen. En die reden uh, net de, de rondjes in. Achter uh, een ploeggenoot Koen Verweij. Dus ja. Ze gebruiken allemaal even weer als team. Dat ze even, even inrijden. En dan zie je ze nu straks als meester begin. Dan zo, ja. en dan ga je dan even wat snelheid weer pakken. En, uh, nou ja, en we hebben natuurlijk, uh, maar zij maken wel kans. En ik vind ook Lotte van Beek, een heel goed een rondje op de 500 meter en dat is ook echt wel iemand die op, uh, op zo'n zo spelen ja, volle bak uh, iets extra's kan laten zien. Ja, en nou, en, en is iedereen Irene. rust, ja, die, ja, kijk, je zou zeggen, zij is met niks minder tevreden dan goud op de 1500 en op de 3 kilometer. Ja. maar hoe is dat op de 1000? Nou ja, hier wil ze natuurlijk ook goud. Ik bedoel, uh, iedereen die die gaat voor, voor het hoogst haalbare. En, uh, maar het zal moeilijker worden, want we hebben ook nog natuurlijk de, de Amerikaanse dames, ja. uh, Richardson en uh, Bo. En Beau. Ja, dus, dus het is niet zomaar... Uh, en Fatkolina moet je Fat En Fatkolina, die gisteren ook, of uh, gisteren, twee dagen geleden... een hele, ja, natuurlijk goede 500 meters ja. weet... en een uh, bedaille pakte. En, je ja, mag eigenlijk ook wel een beetje hopen langzamerhand... op een, ook een, een buitenlandse... Ja, het zou voor het schaatsen natuurlijk wel misschien uh, wat beter zijn... Ja. als uh, alleen maar Nederlanders winnen. Maar goed, het zegt wel wat over het Nederlandse schaatsen op dit moment. Goed zo. Paulien, uh, we gaan om zes uur Nederla Russische tijd beginnen... drie uur Nederlandse tijd. Maar er is nog meer sport vandaag uh, om elf uur in Nederland. Nederland begint de 500 meter vrouwen. Op de short track, Jaren van Kerkhoff en Jorinta Mosk... komen daar in actie. En dat, die afstand wordt vandaag ook afgemaakt. Tussendoor door de duizend meter bij de mannen daar. En de halve finales: mannen, aflossing in het short track toernooi. En we gaan kijken naar Ole Einar Björndalen in het biathlon. Want hij wil zijn dertiende Olympische medaille gaan halen vandaag. En daarmee zou hij het meest succesvol op de meeste ja. Olympische wintermedailles ooit halen. En er is nog freestyle skiën, rodelen en langlaufen. Dus ja, we kunnen onze lol weer op vandaag. Ik wou net zeggen, rodelen, dat wordt weer spectaculair. Hè? Is dat niet de, de tweemans rodel? Ja, nee, dat is de, de team SFT een oh, nieuw team? onderdeel oh, op het ja. rodelen. Je gaat naar beneden, uh, eerst uh, alleen, en dan moet je een bord aantikken. En dan gaat de tweede van jouw team oh, naar beneden. Ik, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Het is een nieuw onderdeel nogmaals. Dus uh, ja, ik, ik, ik ga vanmiddag kijken. Ik weet eigenlijk niet precies hoe we laten beginnen. Dat ja. is ergens aan het eind van de middag, volgens dus mij. Ik ben zeer benieuwd. Steven Dalenbout vanuit Sotje, en ook Pauline van Deutenkom. Dank je wel. Over rodelen gesproken, meer, met meer dan 130 km per uur... op je rug, op een slee van de baan af. Vandaag is de laatste dag van het rodelen in Sochi. En Dirk Jongkind heeft zich geprobeerd te plaatsen voor de winterspelen. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen. Dat is helaas niet gelukt, hè? Waarom niet? Ik heb wel een uitnodiging gehad van het IOC om te gaan naar de Olympische Spelen. Maar ik heb niet voldaan aan de eisen van het NOC. En dat was een top-8-klassering. En hoe snel moet je daarvoor zijn? Uh, nou, ik denk nog wel een stukje sneller dan ik. Ik heb uh, in ieder geval beter materiaal nodig, meer ervaring en uh, ik moet beter starten. Maar gaat dat dan om secondes? Uh, dat gaat om, om een seconde, ja, ongeveer. Hmm. Jammer, hè? Ja, heel jammer. Zeker om het nu op televisie te zien... en om, om al je collega's uh, dingen te zien posten op de sociale media. Ja, uh, Dirk, uh, jij zegt uh, beter materiaal. Uh, liggen al die rode laars niet op eenzelfde sleetje? Nee, nee, nee. Daar zit, zit echt verschil in. En huh? zeker als je kijkt naar de Duitsers en uh, de Amerikanen of de Oostenrijkers... daar was heel veel geld geïnvesteerd in materiaal. Ja, ik, ik hoor dat steeds van de bobslee. Uh, BMW bijvoorbeeld uh, maakt de Duitse bobslee. Maar uh, dat is dus ook met, zo met die kleine uh, rodelslee. Ja, BMW heeft zich ook uh, aan de Duitse rodelaars verbonden. En uh, daar worden in de winter allemaal windtunneltests gehouden... wat aerodynamisch het beste is. En uh, ja, er wordt heel veel geld geïnvesteerd. Hoe ben jij begonnen met rodelen? Ik ben, uh, denk ik, vier, vijf jaar geleden begonnen... door een idee van een vriend van mij, Mark Schramm. En uh, we hebben eigenlijk een heel erg gek een mailtje gestuurd naar de bond. En uh, die reageerde ook wel enthousiast. En zijn eerst een jaar in Nederland gewoon fysiek gaan trainen... om, om de g-krachten aan te kunnen. En toen kregen we op een gegeven moment de kans... Om, om mee te doen aan een trainingsweek. En dat ging heel erg goed. En zo is dat was het balletje gaan rollen... en. Een beetje uit de hand geloven allemaal. En bij die training, om welke spieren gaat het dan vooral? Uh, nou, in de, in de bochten krijg je heel veel g-krachten op je nek... en op je op de schouders en je, in je bovenlichaam. Dus uh, daar moet je wel tegen kunnen. Is niet ontzettend gevaarlijk? Uh, nou, als rodelaar start je natuurlijk niet meteen vanaf de herenstart. Wij krijgen, wij krijgen wel gewoon de mogelijkheid om, om lager te starten. En als het steeds beter gaat, ga je omhoog en kom je uiteindelijk bovenuit. Um, ik heb niet het idee dat het gevaarlijk is. En zeker Sorsi is niet een hele gevaarlijke baan. Okay, die zei dat dus wel. Er zijn gevaarlijke banen ook, te, ook bij. Nou, waar de Olympische Winterspelen vier jaar geleden waren in, uh, in Vancouver. Die baan was in eerste instantie veel te gevaarlijk. Ja, die, die, dat ging veel te hard. Je bent dus nog niet zo heel lang bezig. Dus ik neem aan dat je het over vier jaar ook nog wel een keer gaat proberen. Um, ik zou uh, heel graag door willen gaan, ja. Maar uh, het heeft ook heel erg met sponsoring en met financiën te maken. Dus uh, ik hoop dat er uh, iemand aanbiedt aanbiedt om, om mij uh, te ondersteunen. En ik hoop ook dat de Nederlandse bobsleiers het nu heel erg goed doen. Want de bobsleiers zijn ook aangesloten bij onze bond. En uh, zo, kunnen, zo kan de bond alleen maar interessanter worden voor sponsoren. En dan komt er meer geld beschikbaar. Nou, misschien luistert er wel een enthousiaste sponsor. Hoeveel heb je nodig? Ik heb denk ik uh, zo'n 20.000 euro nodig voor een seizoen. Oh, 20.000 euro. Nou, mensen, uh, als u geïnteresseerd bent... Dirk Jongkind, de Nederlandse rodelaar. Die wilt u toch wel steunen. Dankjewel. je Hartstikke bedankt. En iedereen kijken naar de team van vanmiddag. Ja, Dit gaan ik allemaal ik niet kijken. Niet op Nederland maar wel uh, online. Heel goed. Te volgen via nos.nl natuurlijk. Daar ziet u alles in uh, streaming. Biologische producten, daar hoort u zo dadelijk over. De vraag groeit, maar het aantal bioboeren niet... Hoe, het zo, hoe dat kan. Dit is tot 9 uur, het NOS Radio 1-journaal. Een zelden vertoonde crisis. Zo typeert een militaire commandant de huidige overstromingen in Groot-Brittannië. Zeker 100.000 huizen in Groot-Brittannië zitten zonder stroom. En er wordt nog meer regen voorspeld. En de harde wind vormt ook een gevaar. Luistert u even naar een fragmentje uit een interview. Plotseling waait in de buurt een 15 meter hoge boom om. Unfortunately, we are seeing properties flooded in Worcester. Um, and also, you know, there are significant transport difficulties, as we've seen. So, how bad is the wind and the wind? Oh! oh my god! Tja, en dat ging niet. Dan zul je dan maar vlakbij staan. Correspondent Anjan van der Horst, inmiddels euh, boven water. <laughs> Want je ja. was in het gebied, hè? Ja, ik was gisteren in Somerset. En dan, uh, en dan gaat het snel met dat water. Het gaat heel snel. We werden zelfs ook op een gegeven moment een beetje verrast door het water. We waren op zoek bij een uh, gehucht op een heuvel. Uh, we bezochten een boerderij die onder, ondergelopen was. En uh, die, die, boerderij was, of die, die heuvel was al min of meer omsingeld door het water met maar één doorgangsweg. Maar toen ging het zo snel. Het regende zo hard. Het stormde zo hard dat die laatste doorgangsweg ook ondergelopen uh, was. En ja, dan zit je ineens vast. Dan hebben we dus een groot deel van de dag op die heuvel in een pub gezeten, wachtend totdat het water weer een beetje zakte... zodat we uiteindelijk gisteravond laat toch weg konden gaan. Ja, maar daar krijg je wel een goed beeld van de situatie. Heb je het idee dat de autoriteiten, desnoods het leger of de bevolking... het daar nog wel onder controle hebben? Nee, maar dat komt vooral ook omdat ze het weer uh, natuurlijk niet onder controle hebben. Het, het regent al vanaf eind december. Uh, een woordvoerder van het Britse Rijkswaterstaat zei gisteren... zoveel regen ja, hebben we nog nooit gehad in meer dan 250 jaar... sinds we ja, het neerslag zijn gaan meten. Voor de komende dagen ja, wordt er nog meer regen voorspeld. Een, een hoeveelheid neerslag die normaal in een uh, maand zou vallen... Ja, Dan hebben ze ook nog te maken, je hoort het ook in het fragment, met eh, de nasleep van de storm. die gisteren over de Britse eilanden raasde. Windstoten gemeten van 180 kilometer per uur. Ja, en dat betekent nog meer problemen. met tienduizenden woningen die zonder stroom zitten. Grote delen van het land is ook vandaag het treinverkeer ontregeld. Autowegen die eh, gesloten zijn, vanwege omgevallen bomen natuurlijk. En het enige lichtpunt dat we zagen was gisteren in Somerset waar Nederlanders kolossale waterpompen aan het opzetten zijn... die wellicht vandaag al kunnen gaan pompen. En daar eindelijk kunnen ze dan beginnen... om dat overgestroomde gebied leeg te maken. Al zal het nog weken duren voordat het echt droog is daar. En de Theems blijft ook maar stijgen. Is het denkbaar dat de straten van Londen straks ook onderlopen? Nou ja, dat water komt wel steeds dichter bij Londen. De Theems bereikt nu uh, haar hoogste stand in meer dan 60 jaar tijd... Je ziet al dat de graafschappen die aan Londen grenzen... denk dan aan Surrey en Berkshire, dat die daar al grote last van hebben. Daar is de Theems al buiten de oever getreden. Honderden woningen ondergelopen, mensen die zijn geëvacueerd. Ja, krijgt Londen nu zelf te maken met overstromingen? Dat betwijfel ik wel. Want Londen is, ja, in Londen is altijd wel veel geld geïnvesteerd in goede waterkeringen. Meer dan in andere delen van het land, zoals we nu ook gezien hebben. Maar dat is gewoonweg omdat het een heel dicht gebied is. Heeft de economie hier nog onder te lijden? Ja, de kosten van het noodweer en de overstromingen van de afgelopen weken... die worden al beraamd op bijna een miljard euro. Uh, daar heeft vooral het Zuidwesten uh, zware klappen gekregen. En, en dat is een gebied dat afhankelijk is van de landbouw en het toerisme. Nou, grote delen van het platteland staan onder water. Voor veel boeren is het al een mislukt jaar. Uh, toerisme heeft ook te lijden van al dat treinverkeer dat ontregeld is... Um, vorige week spoelde een stuk spoor weg uh, dat een belangrijke verbinding is tussen de Londen en het zuidwesten van het land. En het zal nog zeker zes weken duren voordat dat weer hersteld is. En zo lang zal die plek niet te bereiken zijn met de trein. Dus ook daar heeft het toerisme erg onder te lijden. Arjen van der Horst vanuit Groot-Brittannië. Hier is het weer nog rustig. En dus ook de ochtendspits. Uh, John Zahoka bij de ANWB. Ja, staat in totaal 110 kilometer. De meeste vielen staan bij Amsterdam en Utrecht. De enige opvallende fiets op de ring Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag. Voor Knoppen de Nieuwe meer 4 kilometer... staat een auto met pech en die blokkeert daar de rechte rijstok. De vraag naar biologische producten in ons land... moet niet te snel toenemen. Anders kunnen de boeren het niet bijhouden. Beperkende factoren zijn de dure grond... en de vele regels waaraan het boerenbedrijf moet voldoen. In Duitsland is de vraag naar biologische producten zo groot... dat de boeren het nauwelijks kunnen bijhouden. Hoorden we eerder vanochtend van Tim de Wit. Bert van Sloten bezocht de voorzitter van de Belangenvereniging... van Biologische Boeren in ons land, Jaap Jantjes. Het is een gewone stal. Het ruikt ook als een gewone stal. En de koeien zijn gewone koeien met uh, wel nummers of, of hebben ze namen? Ze heten Hennies en Krien. Maar de laatste jaren geven ze ook allemaal aparte namen als Flap en Mot. En, uh... <laughs> Waarom is dat? Dat vinden we grappig. In Duitsland hebben ze veel last van de regelgeving. Dat belemmert de biologische boeren. Hoe zit dat hier in Nederland? De, de regeldruk... Is, is wel aanwezig. De Nederlandse regels die, die zijn ook van toepassing op de biologische bedrijven. Um, zelf hebben we meegemaakt met een, met een geurenwet bijvoorbeeld, waardoor, ik ons, waardoor wij ons bedrijf hebben moeten verplaatsen. Zo'n geurenwet, dat betekent dat de mensen in de stad eigenlijk niet te veel hinder mogen hebben van uh, datgene wat koeien nu eenmaal produceren. Ja, daar komt het een beetje op neer. Waar ze in Duitsland ook last van hebben is de dure grond. Ja, dat heb je hier in Nederland ook. Er is in Nederland ook een, een vrij grote grondhonger. Dat is wel een belemmering ook voor biologisch bedrijven. Omdat de productie per hectare, of tenminste de hoeveelheid mest die je per hectare op mag brengen, ook lager is. Dan heb je eigenlijk meer grond nodig als biologisch bedrijf. Uh, nou ja, je moet uh, gewoon op de markt uh, uh, de, de grond erbij zien te kopen. En daar is gewoon veel concurrentie in. Even tussendoor. Ik hoor geen koe loeien. Uh, zijn biologische koeien in die zin anders? Het zijn gewoon rustige koeien, hè. Ze <laughs> zijn tevreden. Ze zijn tevreden. Ze hebben het buikje, ze hebben het buikje van... Er staat er wel eentje ons aan te staren? Ja, die denkt ook van, heb je het nou weer over? <laughs> Maar dan, dan wil ik het nog eventjes hebben over, over de groei. Over, laat zeggen, de vraag. De laatste jaren is de groei enorm toegenomen. En de vraag is ook enorm toegenomen. Als dat zo blijft, kunnen de boeren het allemaal bijhouden? Nou, ik, ik verwacht in, op de Nederlandse markt dat de vraag ook blijft toenemen. Uh, maar minder hard dan in, in Duitsland. En dat is ook goed, dat het minder hard toeneemt. Want als het te hard toeneemt, dan uh, heb je een probleem. Ja, dan krijg je uh, scho schommelingen in de markt. En dat is nooit, uh, nooit gunstig. En nu maken ze wel opeens zo'n een enorme herrie. Ja, je had ook niks moeten zeggen. Ja. <lacht> Maakt u zich daar wel eens zorgen over? Als je, als je met, met grote sprongen uh, groeit, dan, uh, dan krijg je die, uh, die schommelingen erin. Kijk, als je, als je continu een uh, forse groei hebt... Uh, dat, dat zal dan ook in de aanbodzijde uh, gesignaleerd worden... en uh, dan zal het ook wel meegaan. Ja. Alleen ja, die omschakeltermijn, dat is een van de punten... dat je, dat je zegt, van, nou, het moet niet, uh, niet schoksgewijs gaan. Ja. Kortom, uh, tevreden? Ik ben wel tevreden, ja. ja. En ik kan constateren dat ook biologische koeien... gewoon hetzelfde doen wat andere koeien allemaal doen. Want we hoorden ze net ook gewoon de mest produceren. Ja, dat uh, doen koeien gewoon. Ja. Bert van Sloten bezocht de voorzitter... van de Belangenvereniging van Biologische Boeren in Nederland. Ja, dan gaan we nog even schaatsen. We maken ons op voor een nieuwe dag in Sochi. Duizend meter bij de dames. Ook de short trackers en tracksters komen aan de bak. Nederland domineert natuurlijk op de Spelen, op het schaatstoernooi. En we komen hier ook een beetje in de schaatskoorts. Komt natuurlijk door al dat goud. Go de drugs is drugs immens. Ready. En hij, hij versnelt. Ik heb een hele, hele nacht niet slaven. 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, De bel. Het ritme gaat omhoog. Nieuw Olympische koor. Ben Kramer. Ik was zo verbrand om, om gewoon dit goed te doen. Kramer, Blokhuizen, Bergsma. Nou ja, dit is, wel, uh, dit is wel vakwerk, denk ik. Ja. De sweep Dat gaat gestalte krijgen. Ready. Iedereen huust. Ik dacht, ik wil hem wel gewoon vlak proberen te rijden. Ik dacht, hier is het goed huust. Oh, oh, oh, oh, oh. kijk toch eens. 4-0-0-34 Vaderkor. Spanning, deze, wat een spanning. Ready. Ik ga in ieder geval uh, de bal uit mijn broek rijden. 34, 71. Ik zag over de finish komen en ik wist niet zo goed meer wat hij precies moest rijden, man. Maar... 34, 72 en de Olympisch goud is er voor Jan Spekens. En 34 72 is het geworden. Oh. We gaan naar de duizendste kijken. En hij weet het nu ook, de bevestiging Michel Mulder is Olympisch kampioen. Ah, fantastisch, ook met z'n drie op het podium. Het is een sweep, Two. Martin, het is een sweep. Ik had al een paar keer op een honderdste verloren, ik was zo graag winnen. Ja, oh, dat is echt onwaarschijnlijk. Laatste 100 meter. Oeh, hem aan, aan! Stefan Groothuis, 32 jaar. Een doorstampen, doorstampen. Gewoon alles op niks van rammen rijden. Doortrappen, doortrappen. Oh Geweldig! En daar komt 1-8 tegen oh. de 30. Man, een ram. <laughs> echt een ram om te kijken, maar ja. je moet. Ah, het is een prachtige schat. Je kan, uh, je kan niet anders dan 5 minuten wachten, maar... En daar is Goud van Groothuis. Allemaal duigen ze voor de Olympisch kampioen. Van de houseparty terug naar het Olympisch stadion in Amsterdam. Maino Remmers, 13-plussers op het ijs. Ja, precies. Misschien wel de nieuwe Michel Mulder, Stefan Groothuis... of wie zal het zeggen, uh, Margot Boer of Irene Wust. Ja, je weet het niet. 13 plus bindt de schaatsen onder. Vaak raken die sportpaleizen van een Olympische Spelen in onbruik. Hè? Dan staan ze te vervallen als ze gebruikt zijn. Kan in Sochi ook gebeuren. Gelukkig is dat voor dit museum eigenlijk niet. Want het is het historisch gebouw. Het is een historisch gebouw, ja. Het is een monument. Een monument met karakter, zoals wij dat noemen. En um, het is 86 jaar oud. En in die 86 jaar zijn er zoveel fantastische activiteiten gedaan. En nu en, weer schaatsen. En dit is de ultieme sportbeleving. Je bent een sportief hart van Nederland. Op dit en moment. zelfs nog een vlam, elke keer als er brons, zilver of goud is. Misschien dat hij vanavond weer aan kan, je weet het niet. Michel Vaassen laat hier de experience zien. En dat op het ijs van Iceworld, uh, behalve deze schaatsport... wat hier natuurlijk een enorme boost beleeft door al die overwinningen. Kijk, daar gaat de ijsmachine weer. het uh, is ook een, een mogelijkheid om een nieuwe sport te lanceren. Dat gaan jullie doen, niet in Nederland? Nee, ja, dat klopt. In, uh, in Dubai hebben wij gisteren een contract getekend. Dus zeer actueel voor ons ook. En die sport het ijsderby. En dat wordt gelanceerd in Dubai. In... Wat is dat, ijsderby? Het is een, een, een, een verzameling van short trackrijders en lange baanschaatsers... die op een baan van 220 meter, lengtemeters uh, tegen elkaar gaan racen. Dus uh, erg veel spektakel wordt het. Uh, en daar is ruimte voor. Dat wordt gelanceerd in Dubai in mei dit jaar. Ja, heel logisch onder die hete zon. Een ijsbaan. Ja, het gebeurt in een multifunctionele hal. Normaal een zwembad. Nu bouwen we daar een ijsbaan op. Twee weken lang en is alles weer weg. Ja. Dat en zou dat dan weer een nieuwe uh, sport kunnen worden voor de Olympische Spelen... die er misschien over acht of... Nou nog langer uh, zijn. Ja, er is ontzettend veel animo voor. Het heeft wel wat conflicten met de ISU. Die natuurlijk vanuit non-commerciële uh, non doeleinden uh, uh, aan het schaatsen is. De ijsdurby is puur commercieel. Dus daar moeten nog wat eindjes over worden gelegd. Maar dat, dat zou dat, kunnen. Uh, ik, ik heb hele goede hoop. Misschien dat u nog aangaat de schaal vanavond als er weer gewonnen wordt. Dankjewel, Mino Remmers. Uh, het is bijna negen uur. Einde van het NOS Radio 1-journaal. Al het Olympisch nieuws natuurlijk op Radio 1. Houdt u ook op de hoogte van de gevolgen van de aardbeving in een rond Loppersum? De Amsterdamse politie komt met nieuws over Britse criminelen... die steeds vaker vanuit de hoofdstad werken. En het is zover de uitspraak in de zaak... over de leerlingen van de Iben-Galdoen-school in Rotterdam. Safa en Kamal